Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij sommige teststraten waait het te hard om nog een coronatest af te nemen. In Zaandam, Dordrecht, Vlissingen en Zoetermeer kun je vandaag niet meer langskomen. Daar zit de teststraat bijvoorbeeld in tenten of op parkeerplaatsen en dat vinden de GGD's gevaarlijk nu het zo hard waait. Vanochtend hadden we te maken met storm Bella, zware windstoten en veel regen, maar het ergste hebben we nu wel gehad, zegt Weerman Gerrit Hiemstra. En ook de windstoten die zullen geleidelijk gaan afnemen, dus ik denk dat in de loop van de middag de wind duidelijk gaat liggen. Ja, hier valt het wel mee met de schade, maar in het buitenland was dat wel anders. In Engeland veroorzaakte Bella overstromingen en in Noordwest-Frankrijk zitten duizenden mensen zonder stroom. Een misdaadverslaggever van Dagblad, De Limburger, heeft vanochtend een handgranaat voor zijn deur gevonden. Ze zijn er flink van geschrokken bij de krant. Zijn hoofdredacteur noemt het een aanval op de vrije pers. Wie de handgranaat bij de deur heeft gelegd, wordt nog onderzocht. De Belgische politie roept mensen op om niet naar de Ardennen te komen. Omdat het er veel te druk is. Duizenden wandelaars zijn afge afgekomen op de sneeuw die er is gevallen. Zo'n 200 mensen hebben een boete gekregen voor fout parkeren. 3FM DJ Sander Hogendoorn heeft het radiomoment van het jaar op zijn naam geschreven. Het NPO Radio 1-programma De Perstribune had, had de verkiezing uitgeschreven. De jury vindt Sanders' idee om in coronatijd met allemaal radiostations. You'll never walk alone te draaien. Het beste fragment van het jaar jaar. Een idee dat radiomakers overal ter wereld overnamen. De komende drie minuten zijn we allemaal één. Dit is You Never Walk Alone. Het begon eerder deze week als een zot idee in het hoofd van Sander Hogendorf. We are all getting together to do this right now. You'll never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone. You'll never walk alone. En juist omdat bijna 200 radiostations meededen, was het voor Sander zelf ook zo'n speciaal item. Dit was voor mij wel echt waar radio om draait. Dat je ook, laat we zeggen, het besef heeft dat je, dat je niet alleen naar de radio luistert. En dit, uh, ja, dit was natuurlijk het, het, het ultieme fragment daarvan. Dat je gewoon weet dat iedereen hier aan meedoet. Het weer nog nat en winderig is het. Het blijft 5 tot 8 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan gaat het weer richting het vriespunt. Morgen wat bewolking met soms een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file en die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Er ligt rommel op de weg en dat veroorzaakt vijf minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.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 3FM-collega Sander Hogedoren. Die had het idee afgelopen jaar. om inderdaad op heel veel radiostations. tegelijkertijd deze plaat te draaien. En dat vanwege uiteraard corona. You never walk alone. En wij hebben alsnog een beetje te laat volgens mij. maar nog even meegedaan met de, met de plaat. En uiteraard danken. Of uh, uh, gefeliciteerd met de prijs, uiteraard, die hij ja, daarvoor best, gekregen heeft. het beste radio moment van 2020. Zo dus. so is het. You never walk alone, carry in the pacemakers. U2, wat gaan we daarin nou allemaal doen? Nou ja, we zijn toch uh, met een uh, beetje Engels bezig. Uh, ja, uh, Boxing Day. Vandaag, uh, gisteren en vandaag uh, in Engeland wordt een vol programma afgewerkt. In uh, de, de Premier League. Zojuist uh, afgelopen de afgelopen wedstrijd Leeds United tegen Burnley. Dat is uh, 1 tegen 0 uh, geworden. En om kwart over drie begint de wedstrijd West Ham tegen Brighton. En uh, tot mijn grote verbazing, ik had dat niet, uh, niet goed nagekeken... maar er wordt vandaag ook gevoetbald in de eredivisie. Oh, welke wedstrijd dan? wel, uh, FC Utrecht speelt thuis uh, tegen AZ. Leuke pot trouwens, uh, in ieder geval een mooi affiche. Uh, de tussenstand na 33 minuten of na 35 minuten... is momenteel 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Dat houden we voor u in de gaten. Verder wordt er geschaatst in Heerenveen... voor de kwalificatie voor de EK en de WK... Uh, dan, en er wordt WK Darts uh, vandaag uh, weer, uh, na, na drie dagen rust, weer uh, gedart. En vanavond is uh, Van Gerwen weer aan de beurt. Maar vanmiddag worden er ook al de diverse wedstrijden gedart. Ja, als met de... ook uh, één Nederlander trouwens, Watimena, die uh, meedoet. Dat zoek ik echt voor u op. Uh, ja, klopt. Dat is de laatste middagpartij. En vanaf half twee zijn ze daar al weer met de middagsessie begonnen. Dus hij is als laatste aan de beurt. En in vanavond is dus als laatste is, weer, is Van Gerwen weer aan de beurt. Goed, als er ontwikkelingen zijn, houden we dat natuurlijk uh, voor u in de gaten... en zullen u dat zeker melden. Goed, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Dankjewel je wel, Albert-Jan. Nee, ik ben nog eh, niet klaar. Oh, je bent nog Oh, klaar. Want uh, om half vier, kijk, ik bedoel, iedereen is, uh, alle gasten zijn weer weg. Uh, je bent weer terug van uh, als je ergens naartoe bent geweest, naar familie. Uh, je kijkt in de ijskast, ik heb nog uh, wat restjes, wat, wat kaasjes... en dit en dat, wat toastjes, nog wat wijn. Uh, het lijkt me een goed idee om dan vanmiddag of vanavond... lekker nog een, met z'n tweetjes of in je eentje of met z'n drietjes... Uh, lekker naar een kerstfilm te gaan kijken. Is ja, gewoon... voorwaarde is wel dat je dan ook kerstversiering in huis hebt nog natuurlijk. Uh, ja, nou ik zal één boompje terugplaatsen, dan uh, heb ik dat gevoel ook weer... Maar onze collega Jelmer Koper in aanloop naar de kerstdagen... had een kerstfilm top 5 samengesteld voor het programma... waar hij ook zijn medewerking aan verleend als onze mediapartner Zandvoort Insight. Jelmer zelf trouwens ook actief bij CFM met zijn eigen radioprogramma. Die had in die aanloop een kerstfilm top 5. Die willen wij u niet onthouden. Die zullen wij dus als het ware tijdens onze evenementenagenda om half vier nog even voor u afspelen. Tenminste die top 5. Verder uh, hebben we nog uh, wat diverse, laten we zeggen, één grote grabbelton uh, de tweede uur. Qua berichtjes en nieuws, uiteraard allemaal enigszins gerelateerd aan Zandvoort. Ik zou zeggen, en natuurlijk hartstikke leuke muziek, ik zou zeggen genoeg reden om ook de tweede uur te blijven luisteren. En niet te vergeten, kijk hem uh, naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan. En kijken doe je via www.cfm-life.nl. zfm livenl kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Buiten is het rot weer, het regent en het waait. Dus gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar het geluid van Zandvoort. Met nu Jermaine Jackson en Pia. Een stukje minder gaan worden, maar het regent nog wel steeds hier in Zandvoort. En vandaar dat we deze ook gedraaid hebben. Hè. When the rain begins to fall, Pia Sedora en Jermaine Jackson. Nog één romantische plaats zo op de zondagmiddag bij CFM. En dan gaan we het hebben over de actie van de KNRM. Over kerstbroden gaat dat. In my dreams, I know you're always by my side. Everywhere up in me.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 Say goodbye. Yeah. Aan het uh, eind van het uh, jaar, ook op de Zandvoorts Radio. Met de dames van Close to You en Baby Don't Go. KNRM uh, en Muiden had een uh, mooie actie. Wat, uh, die zijn op pad gegaan om uh, zeg maar, uh, de mensen op schepen blij te maken. Robert Jan? Ja, geweldig. Uh, leuk initiatief. De KNRM de en Muiden deelden kerstbroden uit op schepen. Je moet elkaar in deze tijd een beetje bijstaan, is het motto. De mannen van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in IJmuiden laten zich niet alleen van een positieve kant zien als er badgasten uit het zeewater moeten worden gered of eens een schip in nood is. Maar ook in de relatief stillere donkere dagen voor naar aanloop naar de kerstmis bezorgde een team van de KNRM bij twaalf schepen kerstbroden. In de Noordzee uh, ligt een groot aantal schepen vaak wekenlang voor anker. Dat betekent dat de bemanningsleden met kerstmis... niet bij hun partner dan wel een kunderen kunnen zijn. Om het leed een beetje te verzachten... voert een reddingsboot van de reddingsmaatschappij een aantal tankers langs... om de mensen aan boord een brood te geven... en ze ondanks alles een vrolijke kerst te wensen. En dat stelden ze zeer op prijs al dus Tom Otten, een van de knr remmers, die meevoer. En wie ook nog meevoer, uh, waren de gelukkige... Uh, een uh, cameraman uh, van uh, onze mediapartner NH Nieuws en NHTV. Want uh, die maken daar de volgende korte reportage over. Een spectaculaire en sympathieke actie van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij in IJmuiden. De mannen van Stavast bezorgen een presentje aan boord van schepen die om uiteenlopende redenen soms wekenlang voor anker liggen op de Noordzee. Met mannen aan boord die nu liever met vrouwen en kinderen bij de kerstboom zouden zitten. Dan is een presentje welkom, zeker als het om de niet te kerstbroden gaat die de ridders bij zo'n 12 schepen afleveren. Ja, enthousiast en uh, verrast vooral hadden ze. Goed ontvangen. In het begin denken ze, wat, wat, uh, wat uh, komt die boot doen? Uh, uiteindelijk even toelichten natuurlijk uh, dat we van, uh, van de KNRM zijn en uh, dat we ze fijne feestdagen wensen en uh, een cadeautje voor ze komen brengen. Jij bent lekker thuis met de kerst, die mensen op zee. Wat is dat voor gevoel? Vertel eens. Ja, ik kan me goed voorstellen dat als je zo lang op zee zit, dat het een pittige periode kan zijn. Zeker. Het is een goodwill actie die niet alleen de bemanning van de schepen een lach bezorgt, maar ook de gevers een goed gevoel geeft. Het is toch In deze lastige tijd is het denk ik, dan wel mooi dat je gewoon een, een klein beetje vreugde bij de mensen kan brengen. En of het nou de middel van een kerstbrood, een kaartje, een bezoekje is, uh, ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. <middels> Wat een mooie actie he, van de KNRM daar in Amuiden. Dus ze hebben heel veel mensen op schepen blij gemaakt met de kerstbroden die ze uitdeelden. Vanaf inderdaad het voertuig van de KNRM. Mooie muziek op deze zondagmiddag. Dit is ook weer zo'n geweldige plaats. Luister en geniet van Bad Hearts. She hangt around the boulevard. She's a local girl with local scars. She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 Het waren twee platen non-stop. Zo uit de top 2000. Bij onze collega's van Radio 2. En aan het eind van het jaar. Ja, dan mag je even switchen naar de lijst der lijsten. Eén keer per jaar vindt dat plaats, inderdaad. De Radio 2 Top 2000. En uh, ja, deze twee platen waren ook uh, uit die hitlijsten. Uh, Over Jonas' Historia. Bad Hearts. En de LA Song. Gevolgd door een. Uh, hele bekende single van uh, George Michael. Krijg je er gewoon zin in, toch? Tijdens ja, het stilletje. Doe het ook, hoor. Ja, hè? Ja, dat is heel <laughs> <ook> goed. <laughs> Oké, okay, nou, ik heb hem uh, ook uit de kast gehaald, de, de plaats. En uh, ja, jij uh, gaat het hebben over uh, de, de kerstfilms. Ja, klopt. Want uh, ik zou het al eerder in dit programma melden. Uh, de, de, de, de bezoekers zijn verricht, de gasten zijn weg, uh, het huis is leeg... Uh, bij Menig een al de kerstversieringen uh, uh, opgeruimd. O, oh, vertel. Bij, bij een ander uh, nog niet. Maar in ieder geval, de drukte is achter de rug. En de restjes zitten natuurlijk allemaal nog in de, in de, in de koelkast. En uh, de, de, de, een halve fles witte wijn, uh, de kaasjes en noem maar op. Dus, ik zou, dus mijn advies is, wat uh, onze collega Jelmer Koper uh, ook al had... tijdens uh, de ker, eerste kerstdaguitzending van uh, Zandvoort Inside... die een uh, kerstfilm top 5 uh, presenteerde... Maar het lijkt me een goed idee dat als het nu een restjesdag is... wij noemen dat vroeger klikjesdag... dat dan als iedereen weg is, lekker een kerstfilm op te zetten. Vandaar dat we zijn advies, zijn kerstfilm top 5... die hij dus eerste kerstdag uitzond... nog even u niet willen onthouden... voor wellicht vanmiddag, dan wel aan het begin van de avond. Een heerlijke kerstfilm met z'n tweetjes, met z'n drietjes... en dat heerlijke, lekkere klikjes erbij... Dus uh, Jelmer, onze collega en uh, ja, ook mediapartner uh, om het zo maar te zeggen... Sandfor Insight, een programmamaker bij CFM. Uh, Jelmer, ik zou zeggen, uh, doe me een lol en geef ons door welke kerstfilm top 5 er is voor vanavond. Dankjewel, Roy en Dolly. Daar ben ik dan, met mijn top 5-lijstje. En het eerste top 5-lijstje is de beste kerstfilms... of tenminste 5 kerstfilms die ik jou aanraad als kijker om ook te gaan kijken deze kerst... Laten we maar snel beginnen bij nummer 5. De film Jingle Jangle A Christmas Journey speelt zich af in het levendige stadje Cobbleton. En daar basteren de fantasievolle uitvindingen van de legendarische speelgoedmaker Jeronicus Jengle van eigenzinnigheid en verondering uit elkaar. Maar wanneer zijn vertrouwde leerling zijn meest gewaardeerde creatie steelt, is het aan zijn even slimme en inventieve kleindochter en een lang vergeten uitvinding om oude wonden te genezen en de magie van binnen weer wakker te schudden. Een echt sprookje dus. Er is iets sensational in dat. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij nummer 4, de volgende in de lijst. En dat is een van mijn favorieten. Bad Moms Christmas staat op nummer 4. Uh, met de films die ik jou aanraad deze kerst. En uh, dat is onder volgende, kijk maar een stukje uit de trailer, dan snap je hem helemaal. Comedy en drama, een perfecte combinatie, ook deze kerst. De film A Bad Mom's Christmas uit 2017 volgt de drie ongewaardeerde en overbelaste vrouwen die zich opmaken voor de Super Bowl onder de moeders, kerstmis. Alsof het creëren van de perfecte feestdag nog niet genoeg is, moeten ze ook nog hun eigen moeders tevreden zien te houden. Aan het einde van de rit krijgt het creëren van een speciale feestdag een geheel nieuwe betekenis. Make it even more my mother's coming for Christmas. Ze is be fine. She's the most critical human being on the planet. I can't fix that. Beyonce. Hey, mom? Hi mom. Hey May. Mom? I'm here to see my daughter on Easter, Christmas. Christmas. I cannot wait to spend every waking minute. Oh. My. Op nummer 3 staat een Nederlandse film, de Klaus-familie. En uh, ja, toch altijd mooi om die ook in zo'n lijstje te hebben staan en zeker ook aan te raden om deze te gaan kijken. Het is een mooie film en uh, ja, gewoon een hele algemene kerstfilm, maar dan in het Nederlands herkenbare acteurs, bekende WN'ers uh, en ook zeker een aanrader om die te gaan kijken. Hier een klein fragment uit de trailer daarvan. Dit is een nieuw begin, voor ons allemaal. Hij is vorig jaar gestorven. Kerstavond. Ik wil echt nooit meer een kerst vieren. Ik weet dat het moeilijk is. Maar we moeten echt verder. We moet helemaal niks! Opa! We zijn er! Uh, mijn shift eindigt om zes uur, maar dan kom ik meteen hier naartoe. Komt zo goed. Terwijl zijn mama moet werken, brengt Sjoel tijdens de kerstvakantie veel tijd door in het speelgoedwinkeltje van zijn opa. En dan op nummer 2 van dit top 5 lijstje staat de film, of ja, de films, Christmas Chronicle. Uh, in 2018 werd Christmas Chronicle 1 al uitgebracht, maar in 2020 is het vervolg Christmas Chronicles 2 uitgebracht. En nou net die wil ik je aanraden om ook te gaan kijken, zeker als je de eerste al hebt gezien, zoals ik, uh, want de tweede belooft ook weer een spectaculair uh, avontuur te worden vol fantasie. Gezelligheid en echt dat kerstgevoel. De Christmas Chronicles keren terug met een tweede deel. Twee jaar geleden hebben Kate en Teddy Pierce samen met de kerstman de Kerstmis gered. Er is sindsdien veel veranderd in Kerstwonderland. Kate is ondertussen een cynische puber geworden en zet zich enorm af tegen de nieuwe samenstelling van het gezin. Welkom to de North Pole that is the christmas star created by the forest elves in 312 a.d the star protects us and keeps us hidden and i'm here to steal it what's happening i'm gonna make everybody forget that the north pole and santa claus ever existed bells nickel. this is bad without the star the north pole the village christmas is doomed Like for this year? Like forever. We can't let that happen. Christmas must endure. Let's do this, ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij nummer 1, mijn ultieme aanrader deze kerst, kerstfilms. Op nummer 1 van de top 5 lijstje beste kerstfilms staat. The Muppets Christmas Carol I'll drink to Mr. Scrooge Even though he is odious <laughs> stingy and badly dressed I'm back. Oh, there Mr. The world Muppets Keren terug in an avontuur uit 1992 yeah, The Muppets Christmas Carol It is the avond before Christmas And Scrooge is once again unfriendly tegen everyone How would the bookkeepers like to be suddenly Dit is my in this en Met hulp van de drie geesten en verwijzingen naar bijna elke kerstfilm die ooit is gemaakt, komt Scrooge erachter dat liefde voor elkaar het enige is dat telt. Oh, that's scary stuff! Ja, dat was hem alweer, het top 5 lijstje. Het beste kerstfilm die ik jou aanraad om te gaan kijken deze dagen. Oké, okay, dat was hem inderdaad, de uh, top 5 van uh, Jama Koper, onze uh, collega. Dus uh, jouw avond uh, zit alweer, ik ga, ik ga zit de alweer gerampt, uh, Alderkan? Ik ga vanmiddag, of uh, de, de namiddag, uh, voor de Muppets. Heerlijk. Ik ben al fan geweest van de Muppets. Zeker van die twee oude heren. Nee, dus ik ga de Muppets, want we hebben nog kaarsjes, we hebben nog toosjes... we hebben nog wat witte wijn over. Dus uh, ik, kun, ik kom vanavond door. Heel veel uh, plezier en ik uh, dank uiteraard Salvertier Seid en Jelmer Koper... Uh, voor deze, uh, dit overzicht van de, de film Top 5 wat betreft de kerst... En zo komen de laatste dagen van het jaar... er zeker wel uh, goed uh, door uh, met z'n allen. Hier is Diana Januarwerkerplaats, Hardbreker. Is al uh, 30 jaar het geluid van Soundfort 30 jaar lokale radio en dit was een uh, plaatje uit de beginperiode de Young Record en de Heartbreaker en vanuit gaan we naar nieuw. hier is Minefields Now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 That I'm calling you the slave. Dat was We're de nieuwe single Mindfield zondagmiddag. Zandvoort op zondag, we zijn nog bij tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Nou, we weten wat we vanmiddag en vanavond uh, kunnen doen. Uh, uiteraard uh, naast het uh, WK-darts uh, volgen. Want uh, dat uh, gaat weer uh, verder uh, waar ze gebleven zijn zo na de kerstdagen. En uh, ja, dan kan je ook uh, lekker een uh, kerstfilmpje gaan pakken. Juist, want dan de, de drukte is weg en lekker relaxed op de bank. Zo is dat, zak voeten, chips erbij. De, de voeten op de tafel, kaarsje erbij, wijntje erbij. Nee, gezellig. Helemaal goed. Jij, uh, jij wil het graag hebben over maart. Wat wil, wil jij vertellen over maart? Nou, over maart niet zoveel, maar wel over... Uh, kijk, uh, je hebt natuurlijk weer uh, een aantal hete hangijzers in de Zandvoortse politiek. Die hebben we al jaren. Uh, en die worden weer over de verkiezingen heen getild. Uh, als ik het goed uh, begrepen heb. Uh, maar één, uh, uh, toch heet Angijzer, en wat ook al jaren uh, speelt... is komt er wel eens een keer een tennishal. Die komt, heb uh, ik begrepen. Uh, Die komt er, want na tientallen jaren van overleg... kan er eindelijk een nieuwe tennishal worden gerealiseerd in Zandvoort. Tenminste, heb je hem alweer. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van wethouder Raymond van Haafden. De tennishal zou dan komen op het stukje duin tussen de Korver Sporthal... en het clubhuis van de Open Golf Zandvoort. Wat veel uh, van zijn voorgangers niet is gelukt, lijkt de huidige wethouder van sport wel voor elkaar te krijgen. Van Haafden heeft alle handen op elkaar uh, van de sportverenigingen en de gebruikers van sportcomplex Duintjesveld voor het plan dat nu voor ligt. Het plan staat en valt bij de goedkeuring van de gemeenteraad en hiervoor is namelijk een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Als, een, als de tennishal een positief etiket krijgt, gaat er binnen een sportcomplex Duintjesveld het een en het ander veranderen. Zo zal ZSC opgaan in SP Zandvoort. De leden van de ZSC worden dan lid van SP Zandvoort. Hier is wel toestemming van beide algemene ledenvergaderingen voor noodzakelijk. ZSC heeft een Dart- en klaverjascompetitie en een aantal tennissers onder hun leden. Het trapveldje, direct na de entree tot het sportcomplex van SV Zandvoort... wordt vervangen door kunstgras en krijgt een multifunctioneel karakter. Daar kan dan op worden getennist. Twee banen. Gehandbald en er kan ook voor worden gevoetbald. De wethouder wil graag snel schakelen... want hoe eerder dat kan worden begonnen met de aanleg... hoe sneller de sporters er gebruik van kunnen maken. Wethouder van Haafden vindt het belangrijk dat niet alleen de jeugd... maar ook senioren aan het sporten kunnen... Het is de bedoeling om de diverse overeenkomsten in de eerste, uiterlijk tweede week van januari te ondertekenen. Nou, dat is toch een positief bericht? Zeker, maar wat hebben ze nou onder hun leden dan? Ja, om te tekenen, hè? ZNC heeft een dart- en klaverjascompetitie... en een aantal tennis Ja, dat was een geintje. Maar dan wordt de voorzitter weer Jan van der Leden en dan hebben ze wat onder hun leden, weet je wel. Ja, die had ik nog niet gehad. Oké, oké. Nou, bij deze dan, Albert-Jan. Dat was hem. Inderdaad, laten we hopen dat het goed gaat aflopen... voor een tennishal hier in Isof. Want we hebben natuurlijk een hele goede tennisvereniging hier in nou, Zandvoorts. Echt een topper en er hoort gewoon een mooie hal bij... waar ze ook zeg maar, de sport kunnen beoefenen. Wordt vervolgd, zoals Albert-Jan dat altijd zo mooi kan zeggen. <laughs> Dat was Bon Jovi op de Zandvoortse Radio met Living on the Prayer. Zometeen het volgende uur van Zandvoort op zondag. En daarin hebben we uiteraard ook weer het gedicht van de dag, Albert-Jan. En gaat het een mooi worden vandaag? Nou, ik heb van de artiesten top 5 van ons programma Entertainment for You... van onze collega Fred Hij die veel Nederlands talig draait. Ja, ik bedoel, hij staat in top 5. Dan moet hij goed zijn, volgens mij. Dan moet hij goed zijn, nou ja... Maar volgens mij ben ik een beetje in de war. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik, eh, we we gaan er het even straks even. zo rond kwart voor vijf horen. Ja, en dan maar... we hebben ook nog SOS live. En nog veel en veel meer. Maar we hebben eerst nog twee platen. Tot aan het nieuws en weer van vier uur. Oh, oh, oh, oh. MUZIEK the beat Of the battery. Uh, een van de betere oh, plaatsen uh, van uh, Clean Bandit is Rather Bean met Jess Clean. En zo gaan we alweer op naar het nieuws en weer van vier uur. Zometeen zijn we er nog 1 uh, uur lang. De Zandvoort op zondag, regenachtige zondagmiddag. En het waait ook behoorlijk nog buiten. Dus lekker binnen blijven bij de kachel en luisteren naar het geluid van Zandvoort. De survivor is de laatste voor vieren. Hier is *Die uh, Eye of the Tiger. A burning Burning Heart bedoel Ik heb